7 uur onderduift Wit met het NOS-journaal. Een 15-jarige moslima uit Volendam stapt naar de rechter... om af te dwingen dat ze op school een hoofddoek mag dragen. Het meisje zit op het katholieke Don Bosco-college dat hoofddoekjes verbiedt. De commissie Gelijke Behandeling heeft de zaak eerder onderzocht... en het meisje gelijk gegeven, maar de school handhaaft het verbod. Het meisje begint nu een rechtszaak om toch een hoofddoek in de klas te mogen dragen. Verder wil ze excuses van de school en een schadevergoeding van 500 euro... De Nederlander die zondag door een Nederlandse marinehelikopter uit Libië zou worden weggehaald... werkt voor het ingenieursbureau Royal Haskoning. Hij is nu onderweg naar Nederland, zegt het bedrijf... dat uit veiligheidsoverwegingen verder geen details bekend maakt. De marineheli zou behalve de Nederlander nog een andere Europeaan meenemen. De operatie mislukte en de drie Nederlandse militairen aan boord van de helikopter... werden door een Gaddafi-getrouwe eenheid gevangen genomen. Over hun lot is niets bekend. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de geheime operatie. Een spoeddebat, zoals de PVV wilde, vindt een kamermeerderheid niet nodig. Een brief is voldoende. Het kabinet is terughoudend met informatie... om de onderhandelingen over vrijlating van de drie militairen niet in gevaar te brengen. De Nederlander en de andere Europeaan kregen van de Libische autoriteiten... toestemming het land te verlaten. De Nationale Recherche heeft in Vleuten een 38-jarige man opgepakt... voor het bedreigen van netse Fokkers... De man zou tientallen keren netse fokkers hebben opgebeld en uitgemaakt voor moordenaar, dierenbeul en lafaard. Hij zou ook de kinderen van de netse fokkers hebben bedreigd. Drie fokkers deden daarna aangifte bij de politie. De man is inmiddels voorgeleid aan de onderzoeksrechter in Rotterdam. Op bedreiging staat maximaal twee jaar gevangenisstraf. En dan het weer vanavond en vannacht overwegend helder en minimaal rond min drie graden. Morgen opnieuw zonnig, middagtemperatuur ongeveer zeven graden en minder wind dan vandaag. Dit was het NOS-Journaal. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen knopend Holendrecht en knopend Amstel... staat een file van 6 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen knopend Badhoevedorp en knopend De Nieuwe Meer 4 kilometer. Op de A10 Ring Zuid richting Amersfoort... tussen Osdorp en Amstel Business Park... staat nu nog 8 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De andere kant op staat het ook nog vast... op de A10 Ring Zuid richting Den Haag...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 De Ascent ISU World Cup finale. 4, 5 en 6 maart in Tiel Heerenveen. Alle internationale toppers zijn erbij. U toch ook? Koop nu kaarten in de Primera Winkel of op schaatsen.nl. Kijk elke donderdagavond naar de nieuwe serie Levenslied. Over het leven van bijzondere, gewone mensen met een passie voor zingen. Elke donderdag komen ze bij elkaar en zingen ze de sores van zich af. Met onder andere Hans Dagelet, Kees Geel en Anna Drijver. Levenslied. Vanavond op Nederland 1 bij de NCRV. Dit is Radio 1, de NTR. En Dames en heren, goedenavond. In de wandelgangen van het Mediapark is al maanden... een opgewonden gefluister te horen over de nieuwe dramaserie Adam Eva, die geschreven is door onze gast. En wij hebben gehoord dat het een flonkerend portret is geworden... van de stad Amsterdam en haar inwoners. Met als rode draad de brandende liefde tussen een stadsmeisje en een jongen uit de provincie. Hier is Robert Albert in Tijn. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag 3 maart... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Robert Albending-Tijm, welkom. Hi. Uh, Gisteren een grote foto op de bijlage, de PS-bijlage van het Parool. Een foto die in ieder geval bij mij in huis voor grote hilariteit zorgde. Heel uh, uh, namelijk jij en regisseur Norbert de Hal, met wie je behalve werkt ook woont, leeft. Beiden met een doek om het hoofd geslagen, hoofd Doek. Ja. En zeer ernstig kijkend in de camera. Wat was de diepere gedachte achter die nou, grote portret? Twee bekeerde mannen. En uh, nee hoor. Het, uh, uh, de islam van, uh, van dit artistieke uh, duel. Ja, ja, ja het is onze geloofsbelijdenis. Nee, een foto vertelt gewoon meer dan ja, miljoenen woorden. Je kan eindeloos uh, praten en je druk maken over van alles en nog wat. Maar je kan eigenlijk ook laten zien... hoe ongelooflijk belachelijke hele discussie is... of iemand wel of geen hoofddoekje draagt. En we dachten, nou, dat kunnen we best laten zien... door, uh, door zelfs zo'n hoofddoekje om te zetten. En, uh, er was een uh, vooropgezet plan. Wij ja, gaan een statement maken. Wij gaan een statement maken. En hoe actueel dat is, dat zien we meteen. We hoorden het net ook al op het nieuws. Een moslimmeisje van 15 jaar uit Volendam, die stapt naar de rechter omdat het Don Bosco College haar verbiedt om ja. op school met een hoofddoek uh, te komen. En uh, zij, zij is het daar niet mee eens. Dat is, dat, dat is heel actueel, maar wat, wat gewoon veel actueler is... maar dat is zo actueel dat we bijna vergeten zijn... is dat er gewoon een, uh, een nationaal-socialistische partij is die gigantisch groot is... En die hardop zegt, uh, wij willen niet uh, dat onze ruimte wordt ingenomen door islamitische uitingen. En alsof er sprake is van onze ruimte en alsof die wordt ingenomen door uitingen. En alsof mensen niet zichzelf kunnen zijn. Uh -huh. Ja, ik vind dat doodeng. Je vindt dat doodeng? Ja, ik vind dat... Uh... Dus dan moet gisteren voor jou in bepaalde opzichten toch een zware dag zijn geweest. Want Geert Wilders heeft met zijn PVV... want ik neem aan dat je aan die partij refereert. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja. ja, ik, ik, ik check het toch nog ja, even nee, voor hoor. de zekerheid. Uh, ja. Dat je, die, die, die heeft natuurlijk toch eigenlijk een grote overwinning behaald. Ja, maar ik ben wel blij dat het niet de, de, de grote overwinning was die ze gehoopt hadden. En waar ik ook heel erg blij om ben... is dat uh, uh, de uh, Provinciale Statenverkiezing is eigenlijk... Uh, een soort inzet gemaakt om het mandaat van de kiezer te krijgen... die ze bij de Tweede Kamerverkiezing niet gehad hadden. Dat mm -hmm. heeft Rutte zelf ook zo opgeworpen. En ze hadden natuurlijk gehoopt dat ze een klinkend mandaat nu zouden krijgen. En, uh, maar dat is weer niet gelukt. Dus uh, ze zitten daar... Uh, ja tegen de wil van de kiezer. Ja. Nou zie je eigenlijk uh, onder homoseksuelen... een, een sterke hang uh, naar een partijprogramma zoals de PVV uh, heeft. Althans, die stemmen hoor ik ook regelmatig. Ja, niet, niet bij mijn vrienden nee. die homo zijn. Nee, maar nee. Er, zijn, er zijn veel homo's die zich bedreigd voelen. Ja, maar... maar uh, je, je kan je bedreigd voelen door de katholieke kerk, uh, door hun stellingnamen. Je, je voelt je altijd bedreigd door orthodoxie. Uh, je, je, je, in, het algemeen. in het algemeen. Je voelt je bedreigd door de Hell's angels. Kan je bedreigd voelen. Je kan je bedreigd voelen door een buurman die je door een brievenbus pist. Dus er zijn, als je met elkaar leeft. dan heb je altijd te maken met, met uh, mensen die tegen jou zijn. En dames is het zo ongelooflijk belangrijk om op, op zaken die te maken hebben met je identiteit, met je seksualiteit, met je geloof, met je. Uh, politieke stelling na, met wat dan ook, dat je daarvan accepteert dat je van elkaar verschilt. En uh, zolang je daar maar over eens bent dat je van elkaar mag verschillen, uh, nou is er En dat, en, met, en dat, en dat, dat ook is ook wettelijk verpakt? Wettelijk hè? verpakt, dat heet beschaving. Dat heet gewoon beschaving. En uh, natuurlijk, ik, ik ben helemaal niet uh, pro-islam. Ik ben ook helemaal niet pro-katholieke uh, kerk. En ik, ben, uh, heel erg, ik hou helemaal niet van, van heel veel van die geloven, maar. Uh, door zo'n uh, nationaal-socialistische partij... word je toch uh, gedwongen in, in de rol om het, om het in elk op te nemen... Voor, voor mensen die op die manier in de verdrukking zitten. Mm -hmm. Kunnen we stellen, want, want je hebt nu een, een serie gemaakt... die binnenkort op televisie gaat, vanaf aanstaande zondag is die te zien. Ja. Je zou hem Adam en Eva kunnen noemen. Je kunt ook zeggen Amsterdam en vele anderen, want dat is het ook. Ja. De afkorting van. Uh, ja. Is dat behalve een ode aan de stad, misschien ook wel een ode aan, aan de veelkleurigheid, de veelzijdigheid van de mens, van, van het individu? Absoluut. Het is een ode aan, het, aan de individu. Het is een ode aan. Wat het vooral laat zien, is dat al die mensen, juist de onbekende mensen, juist de mensen die je niet kent, uh, waar je aan voorbij loopt op straat, dat je daar in mee te maken hebt. En dat al die mensen een, een eigen, uniek, waarachtig leven hebben. En dat dat leven ook. Uh, uh, met, met waardigheid uh, benaderd moet worden, mm -hmm. of, vind ik. Ja. Dit klinkt eigenlijk bijna een beetje in de geest van Job Cohen. Nou, ik, uh, dat, dat, dat zie ik als een compliment. <laughs> <Ja>. <laughs> Jij behoort niet tot het grote leger van Cohen-bashers... die dat thee drinken en, en elkaar maar in humaniteit opzoeken... Uh, uh. Uh, aanmoedigt. Ik, uh, ik hoor niet tot die besjes. Nee, nee, want ik vind uh, met, uh, met iemand een kopje thee drinken en uh, verschillen proberen te overbruggen en uh, de boel bij elkaar houden. Ja, ik vind dat een vorm van. van nou ja, het is een vorm van burgermoed. En ik vind uh, dat andere vind ik een vorm van burgerangst. Ja, en daar voel je niet verward Nee. Nou, nou zagen we dus gisteren die PVV... die eh, op zijn zachtst gezegd de positie st stabiliseerde. Ja. Maar we zagen ook eh, de teleurgang van het CDA. Dat, ja. dat echt inkrompt tot een, ja. een dopert. Ja. En hoe kijk je daar tegenaan? Is nou. dat, is dat, worden ze nu eigenlijk, wordt het CDA afgestraft voor, voor dubbelhartigheid? Of, nou ja, dat denk voor... ik wel. Ze, ze, ze, nou ja... Elke partij die zijn geloofwaardigheid kwijtraakt, wordt hoe dan ook gestraft. Uh, de, kijk, ik, ik, ik, vind, ik vind natuurlijk. Ik vind de PVV een hele. Uh, waar ze voor staan, hun gedachtegoed, vind ik heel naar. Maar ze zijn wel authentiek. Uh, waar andere partijen. Je ziet zodra een partij. Zijn waarachtigheid verliest, dat, dat een kiezer ruikt dat meteen. CDA heeft gedacht, ze waren al bij de Tweede Kamerverkiezing enorm afgestraft. Ze wilden kosten wat het kost toch regeren. Uh, hebben de formatie eigenlijk gesaboteerd. Hebben gewoon dus, uh, zich niet gehouden aan de regels van de formatie. Dachten, in de, binnen de regering uh, winnen we onze geloofwaardigheid terug. Ja, het omgekeerde is gebeurd. Daar is nu ook een rebel wederom opgestaan. Koppe Jan laat zich weer ja. horen. Uh, ik zit daar dan naar te kijken, ja. maar ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van. Ik <laughs> moet dan wel lachen. Dan denk ja. ik, mist hij nou zijn rol op het, op het wereldtoneel uh, uh, of hoe zit dit? Maar jij bent een, een, een secure observator. Dus op... Nee hoor, want ik ben absoluut geen, geen politiek commentaar. Nou, ik vind, ik vind dat vind het, het spannen... er aardig op gaat lijken. Span... Ik vind het een spannende tijden nu. Het zijn. Uh... Ik vind, uh, nou ja, Kopjan die, die heeft natuurlijk al eerder zijn twijfel uitgesproken... of dit wel een zinvol pad is. Ik hij had op kunnen stappen, hè? Hij had op kunnen stappen, ja. Als, die, als het een man en zo dwars zat. Misschien dat hij dat alsnog doet. Nee, maar hij, zit, hij blijft binnen. En hij schopt. Kijk. het is wel een interessante ja, rol, dat vind interessant, ik. Ja, interessant, ja. Zo'n karakter, daar kan je wel wat mee, Daar kan dan? je wel wat mee. Ja, ja. Koppie Jan. <laughs> ja. Ga door. Wij gaan een keer een kopje thee drinken. <laughs> Kijk eens. Ja. Nou, uh, Robert, alweer dingtijd. We gaan vooral praten natuurlijk niet zozeer over de landelijke politiek. Alhoewel ja. er wel, een, wel een, een, een diepere boodschap onder de serie en, en de, de, de, de, de series eigenlijk uh, zit die je, die je maakt. Maar we gaan het hebben over je werk. Je bent een man achter Doen jij en Daisy, de veel bekroon tv-serie en film. Maar ook achter Waltz. Die ja. circusserie, onder andere met aardstaartjes. Zeus meisje was je volgens mij bij betrokken. Ja, heb ik ook geschreven. Ja, daar was ik een enorme fan van, ah, het meisje, met, die, met, die, met, die, met het grappige ja. petje op. Toen ging het al mis met Nederland. Toen ging het al mis ja, met dat Nederland? Ja, het Nederland stond toen in de grote file. En toen moest Zeus meisje iedereen komen redden en helpen. Ja, en de macht werd toen belichaamd door een man... die directeur was in de Agurkenfabriek, meen ik mij toch ja. te herinneren. Ja. ja, en er was een jeugdje, de, de serie De Daltons hebben ja. we gehad. Een hele lieve serie met een hele serie broertjes... Uh, je hebt wat afleveringen geschreven van All Stars... en nu dus ben je de auteur van de serie die al flink in de belangstelling staat... Adam en Eva, oftewel Amsterdam en vele anderen. Een mozaïek van verhalen uh, die zich allemaal afspelen in Amsterdam... met als rode draad het liefdesverhaal van de uit Zeeland afkomstige Adam de Heer... en de gepokte en gemazelde stadsmeid Eva van Amstel. Het project is al meer dan vijf jaar geleden geboren. Toen heette het nog gewoon Amsterdam. Ja. Wat, wat was het idee waarmee je begon? Nou, het eerste idee was, um, je, in de stad zijn er altijd talloze ja, mogelijkheden voor verhalen. Je, je, er zijn zo ongelooflijk veel uh, subculturen en groepen en, en mensen. De uh, publieke omroep maakt ook vaak korte films over de oversteekjes... of de one-night stands, waar, waar veel... Uh, uh, ja, waar altijd een bijzondere gebeurtenissen centraal staan. Ja, je hoeft de AT5 maar aan te zetten... of je tuimelt van de ene verbazing in de andere... wat er mm -hmm. vlak onder je neus gebeurt. En ik dacht, hoe krijg je dat? In, nou, kan je dat in een serie uh, krijgen? En het lastige met televisie is dat je altijd vaste personages moet hebben. Je moet, televisie werkt eigenlijk het best met, met iemand met wie je je vertrouwd voelt. Dus ik dacht, als ik nou iets kan schrijven... waar ik een paar of één of twee echt vaste personages heb... van wie je houdt en met wie je uh, meegaat... kan ik dat gebruiken om al die andere verhalen... Die, die ik ook zo graag zou willen vertellen, door elkaar te knopen... Mm -hmm. En dat was eigenlijk het basisidee. Om een beeld te maken van het moderne stadse leven. Ja. Enerzijds. En, en al die individuele levens die, die, onder die in die stad. ook zijn. Uh, ook al zijn. die onbekenden. Ja, ik hou er gewoon ontzettend van om om me heen te kijken. en te bedenken als ik iemand in de tram zie zitten. wat voor iemand dat dan zou zijn. Of in wat voor café. leven hoort daarbij? Wat voor leven hoort daarbij. Ja. Maar nou ben je daaraan begonnen? Nou, meer dan vijf jaar geleden. En die stad is al ja. heel erg veranderd. Sommigen zeggen: de stad is heel erg vertrut. Heel Nederland is misschien ja, wel vertrut. Zeiden ze vijf jaar geleden ook oh, al. Oh, dus hoor. Dat, is allemaal, ja. dat is allemaal oud nieuws. Maar er, dus waren er een paar vaste waarden? Moesten er een paar dingen echt voor jou in zitten? Um, dat is een. Nee, ik, ik, ik ben het zonder vooropgezet plan gaan schrijven. Ik. ik ik heb vooral eigenlijk mijn eigen verbazing als uitgangspunt genomen. En verhalen die ik hoor van vrienden en uh, uh, wat ik lees in de krant, wat, wat, wat ik zie op televisie. En ik ben zelf op onderzoek uitgegaan en heb met uh, heel veel mensen gesproken. En eigenlijk heb ik heel veel van die verhalen kunnen gebruiken. En ik had niet, nee, ik had niet van tevoren iets van, van zo moet ik die stad neerzetten. Het, het moest in ieder geval wel breed zijn. Je hebt mensen ja. die bij een vuilnisophaaldienst werken. Je hebt een, een metrobestuurder. Ja. Je hebt een Poolse klusjesmannen... die bijna dag en nacht keihard moeten werken. om Dat voor... is heel autobiografisch. Want dat hadden we pal naast ons, oh, uh, de deur. Dat ja. waren onze eigen buren. Die, die s'avonds ja. en s'nachts nog gewoon ja. doorgingen met en, werken. En, en, en de serie is natuurlijk twee jaar geleden opgenomen. Mi midden in de stad. En, uh, en daar zitten zoveel dingen in... die tijdens die opnames ontstaan zijn. Dus het is... Ja, het is heel actueel. Ja, maar ook heel schakelend gebeurt. Want, want ja. mijn ervaring met film is altijd dat er een eindeloos... behalve een eindeloos scenario... maar dat er ook heel veel gedoe aan vooraf gaat. Ja. Hè? Van, van plaatsen waar je filmt. En, ja, en, voor je dat voor elkaar krijgt. En en en rode ja. linten eromheen. Precies, dat hebben we niet gedaan. Was het, was het, had het veel improviserends in zich? Ja, heel veel. Het, het, het is, uh, nou ja, alleen maar uh, onze aflevering 2 speelde zich af op Koninginnedag... En wisten, niemand wist van tevoren dat op Koninginnedag 2009... een zwarte Suzuki Swift tegen een naald in Apeldoorn zou rijden. Waardoor de hele karakter van die dag veranderd is. En toen dat gebeurde, zijn we ook meteen bij elkaar gaan zitten. Hoe kunnen we dit toch in het verhaal krijgen? En gelukkig, omdat het zo'n mozaïekvertelling is en alles zo open is... hebben we dat heel organisch in het verhaal ook gekregen. Want het speelt zich af in Amsterdam. Ja. Maar, maar die gebeurtenis heb je, heb je als het ware... Geannexeerd. Ja, ja. De opwinding en. en, en we hadden al scènes dat, dat dat tijdens die hele drukke Koninginnedag. dat iedereen op straat is. ook een aantal mensen juist helemaal niet aan het feest deelnemen. Bijvoorbeeld oudjes in een bejaarde tehuis. en een, uh, een eenzame soapster zonder vrienden. Die, die wereldberoemd is in Nederland. en de straat niet op kan en dan thuis zit te kijken. En. Dus, waarin maar, dus de televisie eigenlijk. De, de, de televisie roze. al aanstond ja. En, en nou, dan ga je uit van, van zaklopende Prins Maurits en touwtrekkende uh, Maxima. Maar, maar niet, niet dat dit gebeurt. En uh, we hebben dit er toch... Uh, uh, omdat de stemming op, op die dag ook kantelde... en de stemming in de aflevering ook kantelt... op een gegeven moment hebben we dat weer heel mooi samen kunnen voegen. Wat mij echt opviel is dat jullie sommige bedrijven... of dat jij sommige bedrijven een hele mooie rol geeft. We, we hebben de vuilnisophaaldienst uh, ja. natuurlijk. We hebben uh, een dienst... Uh, het, het, het Water? Ja. de, de, de, de, de ja. Oh, Hoe heet dat ook alweer? Het Waterbedrijf, water, in, Waternet in, in Amsterdam. Het gaat niet zozeer om... om uh, het zijn meer de, de, de gemeentelijke organisaties daarachter... De, uh, waar we... Ja, die we gevolgd hebben of waar we naar gekeken hebben. Maar die hebben, dan... hebben niet gesubsidieerd of zo. Nee, nee, nee, nee, nee. Ook nee, er, zit, uh, zit, er geen, uh, uh, ge zit geen geld in van, uh, van, uh, van, van wie dan ook, van de gemeente. Want dan ben je artistieke vrijheid kwijt. Dan moet je in één een keer een, een soort promopraatje voor ambtenaren ja, dat, in Nederland. Ja, maar dat, dat, dat, dat kan niet. Zo ja. werkt dat niet. Maar wat, wat wel de mooiste fonds is, is de dienst uitvaart van gemeentewegen. Ja, die zijn geweldig ook. Hoe kwam jij op die dienst? Vertel eerst eens wat die dienst doet. Nou, in Amsterdam is een dienst dat heet het team uitvaart... of de dienst uitvaart van gemeentewegen. En die zorgen voor de begrafenissen van mensen die sterven in de stad... zonder dat ze familie hebben of zonder dat ze nabestaanden hebben. En dan moet de, van de wet moet de burgemeester zorgen voor de uitvaart. En die heeft daar dit, deze afdeling voor uh, bestaat er omdat er in Amsterdam ongeveer 250 van dat soort begrafenissen per jaar zijn. Dus dat, dat is een volledige dagtaak van heel veel mensen... om te zorgen dat uh, alleen gestorvenen netjes begraven worden. En dat doen ze heel netjes. Dat doen ze zoals je dat ook met je, met je uh, grootmoeder zou doen. Uh, met, met echt keurig, met, met drie keer licht klassiek en uh, koffie na... en bloemetjes en een gastenboek. Ook al komt er niemand opdragen. Met groot respect... Zeer Word, groot respect de doden en, en, doden en grote waardigheid mm -hmm. omdat ze gaan er vanuit je wordt niet, niet alleen geboren en je gaat ook niet alleen onder de grond. Mm -hmm. Er worden dichters uitgenodigd om gedichten te maken als Ja, ik meen dat is. Frank Starik onder ja, andere een die van de die zijn de, heel actief in. Van, van de dichters is die, die voor de uh, Pool des Doods. De Pool des Doods heet die ja. dichtersgroep. Ja. ja. En dat is, heel, dat is heel bijzonder. Maar jij zegt van mensen die alleen uh, sterven in, in, in in sommige gevallen is er wel familie. Maar weigert die familie eigenlijk nog iets te doen... aan het uh, dat kan. aan het onder de grond ja. stoppen van hun... Uh, van hun uh, ja, er gebeuren van de, de, de gekste de... dingen in de stad. <laughs> nee. He, heb je meegelopen met die dienst? Ja. ja, ik ben een paar dagen meegegaan. Hoe was dat? Dat was, dat was uh, indrukwekkend. Dat was heel spannend. En dat was ten eerste heel erg leuk. Omdat er zijn soort rare details. Bijvoorbeeld je komt op zo'n afdeling... Zo'n zo ambtelijke afdeling en daar hangen, je hangt je jas op. En naast je jas is een, is een knaapje, is een kapstok of een haakje... waar dan nog twee blazertjes hangen. En die blazertjes die, die hangen daar permanent voor de, voor de ambtenaren... dat als een begrafenis is, doen ze even iets netjes aan. En dan, uh, dan ja, uit respect voor, voor de doden. En zodoende staan er ook altijd wel een paar mensen bij de zijn Altijd een paar mensen, ja. En... Um, dat, dat, dat is heel leuk. Wat die dienst ook doet is het afleggen van huisbezoeken... na afloop van de begrafenis of soms ervoor... om te kijken wat er aan papieren ligt van de mensen die overleden zijn. Soms hebben ze nog een bankrekening, soms hebben ze een verzekering... moeten polissen uh, geannuleerd worden... En uh, wat ze doen is dat geld, wat er soms nog is, gebruiken om die begrafenis zo mooi mogelijk te maken. Dus als iemand nog een soort spaarrekening blijkt te hebben, dan worden er zes ja. dragers besteld. En je weet niet wat je ziet. Zo iemand uh, wordt als een uh, staatshoofd uh, uh, onder de grond gelegd. Omdat, omdat ze toch iets moeten doen met dat geld. Ze moeten toch iets doen met dat geld. En er en dan zijn geen en dan nabestaanden, dus... ja. ja. ja. Maar soms treffen ze in die huizen hele beroerde toestanden aan, Dat is niet leuk inderdaad. Smerige, ja. smerige toestanden. maar soms ook collecties uh, nare afbeeldingen van bijvoorbeeld Adolf Hitler. Ja, om dat dan maar eens iets te noemen. Ja, wat ja, ik in de serie tegenkwam. Ja, precies, nou dat is dus ook echt gebeurd. Dat we dat we de ene dag uh, uh, een meneer uh, begraven hadden en, in, waar ik zelfs een buigingje voor heb gemaakt toen, toen de kist uh, naar beneden ging. En de volgende dag uh, nou, gingen we dus een huis bezoeken. En toen bleek dat het dus heel van onder tot boven vol hing... met hakenkruizen, vlaggen en foto's van Hitler. En toen vroeg ik ook aan de, de ambtenaar die dat doet, Tom van Bokhoven... heb je daar geen moeite mee? Dat we, deze man is nu net... Uh, ja, euh, hebben we zo mooi begraven en, en nu dit. Ik, ik snap die familie wel. En toen zei hij van nee, maar dat, dat, uh, dat, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Sterker nog, juist als die man dit soort keuzes heeft gemaakt... en uh, zijn leven misschien niet geleefd heeft op de manier waarop jij zou willen... toch verdient hij het om uh, ook waardig begraven te worden. Mm -hmm. En dat vond ik heel mooi. Ja, dus, dus, dus er, wordt, er wordt niet aan oordelen gedaan. Er wordt niet geoordeeld, nee. nee. Het staat jou natuurlijk buitengewoon aan. Dat, ja, dat staan we ook aan. Alhoewel, alhoewel dus... de mens natuurlijk geneigd is om, om te denken: van... Uh, wat een rat! En ik heb er gisteren nog voor, voor, uh, een buiging voor. Ja, gemaakt. nou ja, dat was voor mij zoals het heet: een leermomentje. <lacht> leermomentje, <lacht> ja. Het leermomentje, ja. Het albeding Time Leermomentje. Oordeel niet te snel. Uh, ik moest heel erg denken aan de film I Love New York. Omdat dat ook zo'n mozaïekvertelling is... waarin onderling de liefde regelmatig wordt uh, ja. verklaard. Maar ook aan de stad New York. Daar ja. is ook geloof ik een, een Parijse variant van, van ja, die film. Ja, Parijs Jutem, die ken ik wel. Dat I Love New York heb ik... Ja, uh, die heb ik dan ge gezien. Dat, dat, nou, uh, en spreekt dat spreekt je hart ook op. ja. Dat, maar dat is echt een mozaïekvertelling met een heleboel hoofdpersonen. Ja. En bij jou heb je... Dit is een serie waarin je meer kiest voor, voor Adam en Eva. Ja, voor, voor twee hoofdpersonen. Dat, dat is denk ik ook de truc geweest die we hebben toegepast... om het te laten werken in een serie. We hebben eerst gekeken hoe dat zou zijn... als je voortdurend wisselende hoofdpersonen hebt. Maar dan raak je je focus kwijt. We hebben gekeken of je die andere verhalen kan doortrekken... door, door alle afleveringen. Maar daar werd het een beetje soapy van. we werd mm het -hmm. een beetje coronations... Uh -huh. uh, en eigenlijk deze vorm, dat je echt kiest voor, voor twee uh, ja, volwaardige hoofdpersonen... en al die bijverhalen echt als, als losse verhalen daarbij, dat, dat werkte het best. Maar, maar dat, dat gevoel van die liefde voor de stad en, en de liefde voor elkaar. Dat de liefde, eigenlijk gewoon de liefde voor het leven, dat wilden we overbrengen. Ja, hoe, hoe, hoe diep zit de liefde voor de stad bij jou eigenlijk? Oh, die zit toch tamelijk diep. Nee, Je bent er niet geboren? Nee, ik ben er niet geboren, maar ik... ik, ik ja, elk jaar ook als ik van vakantie terugkom... van Norbert en ik rijden weer terug uit Frankrijk... en we gaan die Utrechtse brug over... dan zeggen we zo, ha, het stadje. En dan, dan zijn we er weer. Stadje. Ja. Klinkt ja. Kneuterig ja, het is heel kneuterig Het is kneuterig, maar het is ook een kneuterig Maar het is ook, ook kneuterig. Ja, maar dat is... Ja. Nee, ik hou ongelooflijk van Amsterdam. En, en, en valt, het, valt die liefde te bezingen? Ik bedoel, kan je daar iets zinnigs over zeggen? Nou, die, die heb ik bezongen. Nee, ik heb toeval ik heb, ik heb een liedtekst geschreven over de stad, over, uh, uh, die in de serie zit. Ik kan blijven kijken naar jouw Amsterdam. Ja, dat is, dat, en dat is jouw ode, jouw persoonlijke ja, ode is aan Amsterdam? Ja, dat gevoel van dat je ook echt kan blijven kijken naar die stad. En Zoals als je verliefd bent, dat je eindeloos naar een gezicht... of naar een ja. lichaam kan kijken. Ja. Oh, laten we daar dan maar naar luisteren. Want er zijn diverse uitvoeringen. Een aantal is heel verantwoord en zou heel goed kunnen... in een kunst- en cultuurprogramma. <lacht> maar wij hebben gewoon toch voor de, voor de vette aanpak... van Peter Beense gekozen. Goed zo, Ja. Ik kan blijven kijken naar jouw Amsterdam Als je pracht zich al ochtends ontvouwt Elk hoekje, elk plein, iedere straat, elke gracht Alles aan jou is vertrouwd En steeds trekt opnieuw weer een wereld voorbij Met mensen die ik nooit eerder zag ook naar je kijken en net zoals zij, verander je iedere dag. Ik kan blijven kijken naar jou, ik kan blijven kijken naar jou en doe dat dag in en dag uit tot ik s'avonds mijn ogen weer sluit. Ik kan blijven kijken naar jouw Amsterdam. Je verras me in ieder seizoen: zomers een sloerie, zwinters een maagd, in het voorjaar dan een je van groen. Maar het mooist is je herfst als je goud bent gekleurd en de zon breekt de mist op het dijk. Dan kan ik wel janken: het is zo gebeurd. En weer is er een jaartje voorbij. Kan blijven kijken naar jou. Ik kan blijven kijken naar jou. O, oh, Centrum West, Noord, Oud, Zuid. Zelfs als ik mijn ooglijnen sluit. Ik kan blijven kijken naar jou, Amsterdam. Nog steeds heb ik je streken niet door. Niet zoveel gezien, en nog zoveel opkomst, en zoveel gingen me voor. Je draagt al je eeuwen met trots en gemak. Je bent mijn geheugen van steen. Elke stap die ik zette, elke vriend die ik sprak, elke liefde die kwam, en. Ik kan blijven kijken naar jou Ik kan blijven kijken naar jou Je zit altijd onder mijn huid Totdat ik mijn ogen nooit sluit Ik kan blijven kijken naar jou Ik kan blijven kijken naar jou Ik kan blijven kijken AMWB verkeersinformatie. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Kropent Badhoevedorp en Kropend de Nieuwe Meer staat een file van 4 kilometer. En in Kunsthof praat ik vanavond met scenario-schrijver Robert Albaning tijm Hij schreef de serie Adam en Eva, Amsterdam en vele anderen. Een serie die vanaf aanstaande zondag op Nederland 2 te zien is. Een, serie, ja, een kaleidoscopische serie eh, waarin de liefde, zijn liefde... maar ik denk dat het de liefde is van vele mensen, voor Amsterdam wordt bezongen. Maar ook de liefde voor mensen. Voor vooral. mensen en, en, voor, en voor, voor, voor het leven en voor de stad in het algemeen. algemeen. Dat is ook echt een serie. Het is niet bedoeld als een soort... Amsterdam-promo of uh, dat het alleen voor Amsterdammers zou zijn. Het is eigenlijk voor iedereen. Het is wat mij betreft bovenal een serie... Uh, waarin je de liefde voor mensen uh, bezingt... waarin je ook heel veel ruimte laat voor het onvermogen van mensen. De, daarin waar wij uh, tekort schieten als mensen. Wat is het dat met name dat jou zo, zo prikkelt of aanstaat? Ja, dat ontroert me eigenlijk. De... Uh, uh, dat mensen zo ongelooflijk... Ja, niet, niet, niet ik probeer niet het onvermogen te verheerlijken... maar door dat onvermogen zie je eigenlijk zo ontzettend goed hoe mensen hun best doen. En dat, dat iedereen, ondanks uh, de dingen waar ze geen tijd voor hebben... waar ze geen talent voor hebben, waar ze geen zin in hebben... waar ze moeite mee hebben, dat mensen het toch vaak proberen. En dat, dat vind ik... Uh, Grappig, dat vind ik ontroerend, dat vind ik spannend en dat uh, vind ik ook uh, wat het leven leuk maakt. Ja, en wellicht is het ook zo dat je je daarmee heel verwant voelt, omdat je daarmee ook je, je eigen onvermogen in, in, in kaart ja, brengt. Absoluut, absoluut. En een soort van eigen onver eh? hulde breng aan mijn eigen onvermogen. Nee, maar dat is toch ook wel dat je. Dat is ook wat je leert, hoe ouder je wordt. Dat je gaat woekeren met je beperkingen. En dat het allemaal niet zo erg is. Dat het, uh, en dat je ook iets beter beeld krijgt van je onvermogens. Of van je, en ook wel van je fermo's. Want ik, ik ben natuurlijk ook. Ik vind wat mensen wel kunnen. En waar mensen wel goed in zijn. Daar besteed ik natuurlijk ook heel veel aandacht aan. Maar de mededogen zit hem in dat onvermogen. Wat, wat beschouw jij als, als je grootste. Makken? Oh, dat zijn er heel veel. Ik kan heel slecht plannen. Ik, kan, ik heb slecht overzicht over dingen. Ik wil uh, ja, dwangmatig aardig gevonden worden. Ik, uh, dwangmatig aardig? Nou, of dat ik, ons, uh, dat ik toch wel heel erg... Uh, Weet je, zelfs als een ober een flesje cola voor meneer neerzet, dat ik hem daar uitvoerig voor wil bedanken. Dus dat is wel voor mensen die bij me op pad zijn soms heel vermoeiend. Het <lacht> ja. lijkt mij ook heel vermoeiend. Ja, dwangmatig ja. Ja, ja, uh, aan. Nee, ja. ik, laten we zeggen, ik heb beperkingen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Nee, nee, ja, nee, maar ik vind ze nog te klein. Ik vind ook. dat er nog veel meer onvermogen Nee, moet heel zijn. veel, ja. Nou ja. Nee, ik ja. ben voor heel veel dingen bang. Angst. Uh, angsten. Angstig. Ik, ik vind... Dat is de grootste vijand van de mens. men. Ja, oh, dat vind je een goede. Dat, dat zou zomaar zo kunnen. Ik denk, ik denk dat. Nou, nou, ben ben ik, wat, ik wat mijn grootste deugd, namelijk, die ik altijd vind, is moed. En, de, wat, wat, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat mensen mogen wel bang zijn, maar dat je, dat je ondanks die angst toch stappen zet en, en moedig voorwaarts gaat. En ik vind het ook altijd een mooie wens voor elkaar van houd moed. Dat dat, uh... Maar zo houdt, uh, elk, dat houdt elkaar dus in evenwicht. Aan de ene kant is er angst en aan de andere kant is er ja. moed om de angst te overwinnen. Ja, van elke volgende seconde weet je niet wat die brengt. En uh, je staat voortdurend uh, in de tijd. En dat is, dat is existentieel. Uh, Angstig eigenlijk. Want ik zat over jou te denken, over jouw komst in Amsterdam. Je, je, de, ene, de, de jongen in, in deze serie, ja. die, die komt net zo vers, die stad binnen. Die komt van het Zeeuwse platteland... waar het ja. leven toch anders is dan in de grote stad. En wordt daar geconfronteerd met, met andere mores, met een andere stemming en andere snelheid ook. Jij kwam toch ook als ja prettig opgevoed, leuk... Uh, uh, je, uh, leuke jongen, je ging rechten studeren, ja. je werd lid van het koor... je ja. kwam in Amsterdam, maar je was aan de andere kant was je ook homoseksueel. Ja, redelijk uh, bleu uh, uh, daarin. En in die tijd, uh, toen, uh, en toen kwam ik ook net uit de kast... en uh, in, in die tijd was dat uh, levensgevaarlijk... omdat om je heen iedereen doodging aan AIDS. Dus... Uh, Zeker die eerste jaren uh, vond ik dat helemaal niet... Ik heb me helemaal niet met de enorme vanzelfsprekendheid in het homo-leven gestort. En, uh, heb je uh, het eigenlijk enigszins nog afgedekt... Ja, nou, stude nou, ja. Wel, nou, in elk geval, of, of, of, ik, ik ben daar uh, heel voorzichtig mee omgegaan, laten we het zo zeggen. Ik bedoel dat je seks uh, nou, dat je het, neutraal was. Nou, ik, nee, ik, nee hoor, nee, nee. Ik, ik, ik, ik was eerder van alles toen. Maar het, was, het is meer dat, je, uh, dat, dat, het, dat het niet alleen maar leuk was, dat het ook angstig was. En, uh, uh, dat, dus, dus die eerste jaren in de stad. Ik, ik heb wel echt aan de stad moeten wennen. Uh, en waar heb je het meest aan moeten wennen dan? Aan het. Um, ja, hoe, hoe, dat je je weg moet vinden. Dat Amsterdam is geweldig voor iedereen, maar je moet, je moet wel je plek weten te maken. Je mm -hmm. moet wel, en je maakt in Amsterdam heel erg je plek door jezelf te zijn. Wat je in het begin probeert te doen is je. Conformeren aan dingen bijvoorbeeld bij zo'n studentenvereniging, een koor, ga je conformeren aan anderen, je, je gaat je conformeren aan uh, je probeert je in de stad uh, uh, ja, Amsterdamse te praten dan je normaal zou praten. En, uh, en op een gegeven moment duurde het bij mij een paar jaar voordat ik erachter kwam dat het helemaal geen zin had en dat, dat je gewoon vooral heel wat jezelf moet zijn. En wat was het moment dat je ontdekte dat, je, dat alles op zijn plek was gevallen? Ja, dat, dat was Dat jij Robert Alberding Tijmes. Dat had. was eigenlijk dat was halverwege mijn rechtenstudie dat ik ook daarvan ik in godsnaam rechten? Waarom en, studeer je trouwens in godsnaam rechten? Ja, omdat, omdat ik dacht van met schrijven kan ik nooit geld verdienen, kan ik nooit een baan krijgen. Dat is een leuke hobby, maar uh, doe maar vooral iets verstandigs. Want het toch was wel... niet alleen maar eens, maar er was ook heel veel jeugdwerkloosheid toen. Maar <laughs> nou, je komt uit een artistiek, of artistieke rug, in ieder geval milieu. Je hebt een overgrootvader die Lodewijk van Dijssel ja, heette. Ik bedoel, is... dan zou je toch zeggen: van, dan ga je toch voor de kunsten? Nee, of want was da, dat daar niet... is juist ingeprint dat, dat, dat, dat, dat, dat je vooral te alle tijden je eigen broek moet op kunnen houden. Want t, van zo'n schamel leven als uh, het Lodewijk ja. van Dijssel. Dijssel. Zij familie zou, heeft dat zou niemand, Dat, dat, dat zou weet je niemand toe. toe. Nee? Nee, nee, dat, dat um, En dit is een serieuze recht nee, Ik heb een ontzettend leuke familie, een hele warme familie... die ook altijd me ongelooflijk heeft gestimuleerd... en aangemoedigd om te doen wat ik doe. Maar uh, ik heb ook een hele verstandige familie. En daar hoorde wel bij van... van uh, kijk maar ook of je iets kan doen waar je in elk geval uh, uh, mee verder komt. En ik weet, halverwege die studie dacht ik van... waarom doe ik dit in godsnaam? En ik vind het eigenlijk heel saai en verschrikkelijk... En toen liep ik over de Prinsengracht. En toen kwam mij heel helder van binnen voor dat ik dacht... nee, maar ik ben gewoon een schrijver. En daardoor doet het er niet toe wat ik nu doe. Ik kan van alles doen. En, uh, want ik ben... Ik, want ik, ik ben, ben gewoon een schrijver. En, en ik, ik ga dat gewoon... Dus laat me maar gewoon deze jaren studeren en dat komt echt wel goed. Hoe is dat besef dat je niet een schrijver hoeft te worden... maar dat je dat bent? Nou, door er eigenlijk altijd mee bezig te zijn. En uh, door het, door het bij jezelf, ja, mensen vragen ook altijd van hoe ben je begonnen met scenario's schrijven? Hoe ben je in die wereld ingekomen? Maar het is eigenlijk, je moet zorgen dat die wereld in jou komt. Dat is veel belangrijker. Er moet een soort klik bij jezelf ontstaan. Dat je denkt. Uh, schrijven is niks anders dan achter je bureau zitten en gaan schrijven. Maar bij jou was er eigenlijk al sprake van een harmonieus huwelijk voordat je de partner had ontmoet. Jij en Schrijven jullie hoorden ja. bij elkaar. Ja, dat denk ik het wel. Als het ware. Ja. Dat, dat is ook wel een, dat is een dat zaligheid, een, dat toch? Is, dat is heel lekker, ja. Nee, ik prijs mezelf ook heel gelukkig. Want het levert altijd mooie dialoog op. Het was me al eerder opgevallen dat jij, jij kan hele mooie zinnetjes... Bakken, zullen we maar zeggen? Schrijven. Laten we even naar een typische Robert Albeding dialoog luisteren. Dit is Eva, de hoofdpersoon. Die dineert met haar homo-vriend en collega Harmian. in het chique Hotel Rob in Amsterdam. Want daar, daar is Diane Ross op dat moment ook. En daar is uh, Harmian dol op. En dan vertelt ze dat ze haar relatie met Adam. van wie ze overigens net zwanger is. heeft verbroken. Ik snap er niks van. Eerst ben je bang dat hij geen kind wil. Nou, wil hij een kind? Dat weet je niet goed. Hoe weet ik nou of hij mij wil? Maar natuurlijk wil hij jou. Jij bent geweldig om te willen. Ik zou het ook wel weten, maar ik ben gewoon uh, anders in elkaar gezet. Ja, dat is ook weer zo erg. Nee, ja, helemaal niet. Want nu heb je Adam. Eva, die jongen is het beste wat jou ooit is overkomen. Een man die deugt. Nou, wat vind je nou nog meer? Ik weet het niet. Jij? Een man die deugt. Dan samen een kind. Maar ik kan niet zomaar alles willen. Maar dus zou jij dan ook? Ik ben bij alle gynaecoloog van de stad geweest en uh, ik moet het onder ogen zien. Ik heb een doorschoot. <lacht> ik heb nog nooit bij stilgestaan dat jij ook wel een kind zou willen. Ik ben gelukkig met wat ik heb. Als jij dat nou ook eens probeert te zijn. Ja, hoe een uh, geëxalteerde nicht die Diana Ross voorafgroot in één pinnenstreek... Uh, een eenzame jongen met kinderwens wordt. Uh, wat zit er van jou eigenlijk in deze dialoog? Uh, nou, zowel zo, zo in de teksten van, van Eva zit wel wat van mij als in die van Adam. En je, je stopt er ook natuurlijk dingen in van de mensen van wie je houdt. Of Er zitten ook ongetwijfeld dingen van Norbert in, in de karakters en van, van andere vrienden. Uh, en uh, ook van de acteurs zelf dus ja. ze zitten ook. Maar uh, de, de, de onvermogen van, van deze Harmian om, om zich op die manier te committeren zoals zij kan, het ja. ligt, het ligt als, als het ware klaar ja. voor haar. Nou, en, en het, uh, nou, dat hij ziet dat hij geleerd heeft dat je op een gegeven moment in je leven gewoon keuzes moet maken en dat je niet alles als een optie moet houden, dat, dat is wel. Iets van mezelf, dat, dat, zo, zo denk ik ook over heel veel dingen. Uh, en natuurlijk alles wat te maken heeft met, met een kinderwens, en uh, uh, dat, uh, dat, dat, dat heeft bij mij zeker de revue gepasseerd, met de conclusie dat ik die niet op die manier heb. Uh, uh, Norris en ik hebben een ongelooflijk lief peetochtertje, waar we heel erg blij mee zijn, en uh, die al bijna negen is. Uh, en zolang ook in ons leven is. Dus, dus daar zijn we super gelukkig mee. Uh, maar dat je kan verplaatsen... Dat, dat, dat, dat wat in iemands leven gebeurt... iemand anders ook raakt. En dat dat, maakt wat, wat, dat, dat zorgt dat je met elkaar in gesprek bent. Dat, dat is wel hoe, hoe ik uh, in het leven sta. En wat je dan in deze uh, dialoog eigenlijk ziet... of wat zich dan ontvouwt, is... Dat jij geen genoegen neemt met uh, ja, het tamelijk bekende typetje... van de een beetje licht, he, de licht-hysterische homo. Ja, nee, dat die is, je heel veel tegenkomt ja, op de maar, Nederlandse steden. Nee, maar het is leuk om te spelen met, met die clichés en, en zeker uh, met, met eerste indrukken om, da om, om daar wel mee te spelen. En, uh, uh, maar ik, ik, elk karakter moet gewoon rond zijn. En. en uh, ik vind... Uh, nou, haar, dat, dat is hetzelfde als in Dunja en Daisy. De, de, de, van de moeder van Daisy... Dat is ook een hoog geblondeerd iemand in een legging. En, en, die eindeloos die, ja, ja, die grond aan het schrobben is. Ja, die grond in de fabriek werken. Nee, doe jij deze in de Daltons, is de moeder voortdurend het huis aan het schrobben. En, en, en doe jij, jij en deze, deze toch in die, in die hele strakke legging ja, altijd zo. aan het buigen? Ja, ja, ja, ja is er dat vrij je... veel aan het buigen. Maar, maar, maar dan is het <laughs> Dukker, toch wel leuk om, om, om, om zo iemand uh, emotioneel intelligent te maken te zorgen dat, dat, iemand, dat je iemand niet in een hoek parkeert... waar je, waar je makkelijk om kan lachen. Ja, en, en dan blijkt ook alleen al hoe je het formuleert... dat je, daar, dat je, dat, dat, dat je van alles wil, behalve de mens uh, uh, vastprikken... veroordelen, labelen en wegzetten. Precies, ja. Het, het, het is een soort humanitair fonds waar <laughs> je mee bezig bent. Je kunt met. op Giro. <laughs> ja. Nee, ik, ik, ik heb nooit, uh, ook op school, ik hield niet... Als ik, ik hield niet van de pestkoppen. En dan, uh, ik kom uit een gezin met vijf jongens. En de, er is niks zo makkelijk als het vervelend met elkaar te hebben. Het is niks zo makkelijks als, als uh, uh, me, me, met elkaar als dat er eentje onder ligt en die nog verder onder duwen. En daar heb ik een ongelooflijke hekel aan. Dan vind ik het nog knap dat je de eerste jaren bij het koor hebt uh, nou, overleefd. Helemaal, ja, dat vind ik ook heel knap van mezelf. Want, dat, uh, dat had je, toen had je niet de moed om, uh, om daartegen. Op te komen? Jawel. Ik, ik zat ook bij, bij wel een club van, van, van jongens die uh, daar niet zo aan deden, niet aan dat ontgroenen deden. En, uh, nee, en, en daarbinnen pro pro probeerde ik wel uh, uh, ja, dat, dat, niet aan dat soort onzin mee te doen. Maar, dat, uh, maar je hebt gelijk, dat, dat, dat is uh, uh, niet leuk. Is het moeilijk om dat, uh, die humane inslag te bewaken om die? te houden in een tijd waarin de hardheid nou, zich ja. toch aan je opdringt. En nou klinkt dat alsof ik een enorme heilige ben. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want ik ik, uh, ik ben natuurlijk ook kan ook vals zijn. En uh, ik heb ook echt wel minder leuke kanten. En, er, kan, uh, er mag gemaild worden, ja. hoor. U mag, nee. <laughs> U mag ons ja. uh, van advies... Nee, ik <laughs> ben absoluut... Uh, nee, dus... dus uh, en, en, maar het, waar, waar het mij omgeeft. Je, je mag ook een best wat treiter in de waarheid zeggen, wat dan ook. In, in, in hard zijn. Als je er maar rekening mee houdt dat, dat een ander een levend iemand is met met gevoel. En, uh, um, nee, en ik vind dat helemaal niet moeilijk om dat in deze tijd vol te houden. Sterker nog, ik uh, uh, het is gewoon een kwestie van. Van, van, van niet meegeven. En wat, wat heel fijn is, is dat zolang ik bij de omroep dingen kan maken... Uh, en op die manier mijn stem kan laten horen... en, en met mij, uh, de, de mensen met wie we dat doen... en uh, met de mensen bij de omroep die dat ook mogelijk maken... dan is dat van, ja, geweldig. Ik uh, noemde al uh, jouw uh, buitengewoon beroemde uh, overgrootvader... de schrijver Lodewijk van Dijssel... Die in het echte leven Alberding Time heten, zijn er behalve uh, de achternaam eigenlijk nog meer overeenkomsten tussen jullie? Uh, ik begin een beetje zijn postuur te krijgen. Ach, <laughs> nee. oh, ik, ik heb vanmiddag nog een foto van hem gezien. Je ja, ja. krijgt ook een beetje zijn voorhoofd nu hoor. Oh, ja, het haar gaat iets... beetje steeds... Ja, en straks nog dat gele oog. En de... Nou, ik hij had echt een... een enorme puntbuik hoor. Ja, een enorme en ik... puntbuik, ja. Hij nee, bent me. vrij klein van stuk, ja. Lodewijk van Dijssel. Ja, klein ook. Van en en, en er zijn uh, klasgenoten van hem die, die, die zijn handen omschrijven als soort kleine flerken vingertjes. Uh, dat... En uh, ik. Dat, nou, dat, dat is ook een beetje een familietrekje. Er uh... zit wat de Dijsseliaans in jou. Maar, en hij had een, een vrij, vrij nou, wat zullen we zeggen... een beetje bekakte manier van praten. Ja, hij kon prachtig formuleren. Ja. Ja. Laten we even luisteren naar wat oh, er over je... hem gezegd werd. Ja, oh, uh, op zijn 85e verjaardag was dat... Dr. Albert Tijm, beter bekend onder de naam Lodewijk van Dijssel... is de laatste overlevende van de tachtigers... de groep van schrijvers die erin slaagden tegen het einde van de vorige eeuw... een omwenteling in onze literatuur te brengen. Zowel door zijn felle kritieken als door zijn romans en gedichten heeft van Dijssel volop meegewerkt aan een vruchtbare vernieuwing van onze taal. Eén deze dagen werd hij 85 jaar... en was er een receptie in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Vele vrienden en bewonderaars waren gekomen om de nog vitale oude heer te feliciteren. Anton van Duinkerke zei daarbij dat hij niemand kende die zo goed gevoelens in woorden kan uitdrukken als de jager. De schrijfster Ina Boudier-Bakker getuigde ook van haar medeleven en blijdschap. De zangeras Jo Vincent was ook op het feest. De aanwezigheid van A. Roland Holst, de prins van onze moderne dichters, was op zichzelf reeds een felicitatie. Wie Marie van Zeggele alleen door haar boeken kent, ziet haar hier. De acteur Paul Huf, een voorname vertegenwoordiger van het Nederlandse toneel. En de criticus Kalk bracht een heildronk uit op de criticus van Dijssel. Ja, dat <togstupen> zo, zo werd toen nog een verjaardag gevierd, de 85ste verjaardag van Lodewijk van Dijssel. Uh, uh, hij kreeg diverse complimenten. Eén daarvan was dat hij zo goed zijn gevoelens tot uitdrukking kon brengen. Een uh, ander compliment was dat hij zo vruchtbaar de taal had vernieuwd. Onze taal had vernieuwd, werd er gezegd. Uh, in, in, in alle boeken en geschriften die er over hem zijn verschenen... werd er gezegd over Van Dijssel... In de jaren negentig werd Van Dijssel geplaagd... door regelmatig terugkerende depressies. Hij ondernam een aantal reizen waar hij gelauwerd nee. terugkeerde. Ook met nieuw indrukwekkend proza... zoals bijvoorbeeld Het leven van Frank Roselaar... maar waarschijnlijk aan het einde van de vorige eeuw geschreven... in 1911 voor het eerst maal gepubliceerd. En Kind leven. Beide werken kenmerken zich door nauwkeurige observaties... die op fraaie wijze leiden naar het grote, het eeuwige, de liefde. Van Dijssel was een gevoelig artiest... begenadigd met een machtig observatievermogen... en een scherp oog voor details. Nou, zeg, ja. Ja, ik weet dat het een beetje vrijpostig is en brutaal. Nou, ik ben nog lang geen 85. Maar, <laughs> maar Mies Bahamman, die kan ook... Uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, Nee, maar dat observeren, dat is iets... Dat is... Wat, wat je een beetje mee hebt gekregen van hem, denk ik. Nou, toch? Misschien wel, maar wat, wat is... ik heb, uh, hij heeft ook een paar prachtige... Uh, hij heeft een prachtig proza gedicht geschreven. dat net uit is gebracht. van, van mensen en bergen. En eigenlijk wat hij probeerde. was film schrijven. Als, ik, als je leest hoe hij al die indrukken. Omschrijft. Als je scenario's schrijft, als je, als je film schrijft... dan ben je eigenlijk ook heel erg bezig om een ervaring te, te schrijven. Ja. Film, dat ervaar je, dat, dat, dat, dat zintuin gebruik je. En hij probeerde dat nog eigenlijk voordat er speelfilm was... probeerde hij dat op papier te krijgen. Dus ook hoe die geluiden beschreef, hoe die geuren en, en sensaties beschreef. En eindeloos een moment van het... Het vierkantelen van wielen van een koets door de modder. En dat, en, en, ja, je ziet de beelden voor je en je, je ervaart het moment. Daarin dat, werd hij niet altijd begrepen. Het was In... ook volstrekt onbegrijpelijk <laughs> vaak. <laughs> maar wel heel mooi. Heel mooi, <laughs> ja. ja, la, ja. Ja, vind je, nee. vind je het raar eigenlijk om, om überhaupt te zoeken naar verwantschap tussen nou, jou? Nou, het is heel gratis. Want ik heb toevallig die, die achternaam, maar uh, daar dat zit natuurlijk zo ongelooflijk veel genen van alles en iedereen door. En je bent in eerste instantie echt jezelf. En uh, je bent, uh, uh, en, en dat. Talent, wat hij had voor literatuur, dat heb ik echt bij lange na niet. Dat, dat, dat, en wat, wat, wat, wat geeft jij de, deze indruk dat jij dat niet zou hebben? Als je wel in staat bent Omdat ik tof... geen literatuur maak. En wel, uh, ik, ik, ik heb een ander talent. En dus Toegepa als... Toegepaste kunst, zou je kunnen zeggen. Wat jij ja, zegt. Ja, dat is toe... ja, dat is in elk geval iets wat... Uh, en dat, dat, ik wil niet zeggen dat dat geen talent is. En dat, of dat dat, dat, dat uh, niet, geen, geen kunst is. Of dat, dat, dat, is wel, dat is natuurlijk ook een, een uiting. Uh, maar het, het, ik vind het een beetje... Weet je, kort door de bocht. Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld al in mijn karakter... zo ongelooflijk veel van mijn moeder zitten. Dat, uh, dat is die hele albeding-time-gen. Ja, dat is maar heel dat erg Dat is maar een ik. klein deeltje. Zou je dat eigenlijk ik... wel ambiëren? Er komt bijvoorbeeld ook van uh, Andrea van Pol een uh, vraag binnen. Je kan zo goed en makkelijk schrijven. Heb je nooit aan een mooie roman gedacht? Dat heb ik namelijk ook wel eens gedacht. Ja. Dat... Als ik sommige zinnetjes achter elkaar zag. Ja. Ik heb, het, ik, heb het, ik heb het nog nooit geprobeerd. En uh, misschien... Uh, het is, als je een roman schrijft wil je natuurlijk heel graag dat het verfilmd wordt. En ik heb de, het geluk dat wat ik schrijf direct verfilmd wordt. Maar misschien... Maar als uh, je een roman schrijft wil je in de eerste instantie gelezen ja, worden. Ja, even wil gelezen worden. Een mooie roman. Dat is ook flauw. Je bent zo. helemaal niet aan het nee. verfilmen met verfilming nee, nee, bezig. echt nee, niet uh, Nee, maar ik... Uh, uh, het, het lijkt me absoluut leuk om een keer te doen. En, uh, of leuk om een keer te doen. Maar ik vind dat, for, for, dat de noodzaak voel ik nog niet. En uh, zodra ik die noodzaak echt voel, uh, dan zal ik dat, me daar zeker toe zetten. Maar je bent nu een uf aan het bouwen van series. Ja en, en daar voel ik wel ook echt. Die noodzaak voel, voel ik ook. Ik weet ook als ik aan iets begin. Dit is jouw vak. Dit, dit Hier moet ik maken. Ja. Ja. En horen daar nog andere ambities bij. Voor sommige mensen is, is de overtreffende trap van een televisieserie een film. Je hebt al wel eens een film gemaakt. Ja, maar voor een schrijver is de overtreffende trap van een film een televisieserie. Omdat, uh, omdat televisie is echt zo'n mooi schrijversmedium. Je kan zo uitweiden met je karakters. Je kan zo uh, veel doen. Dat vind ik ook zo mooi van die HBO-series die, die nu uh, overal uitkomen. Ja, het is zo... Uh, van, ja, het is een fantastisch uh, medium. Ja, en... en, en is dat, heb jij voor jezelf bepaald, nou, dit is mijn speeltuin, dit is, hier ben ik het beste in... en hier, hier moet ik me alleen in verbeteren? Of? T, zo, zo, nee, nee dat, dat is het niet. Want ik ben nu ook bezig met een toneelstuk te schrijven... wat ik voor de, voor de eerste keer doe. En dat, uh, daar heb ik heel veel plezier in. Dat voor ik ook voor heel wie eng. schrijf je dat? Ja, dat is, uh, dat, ja, dat is eigenlijk nog raar. Nou, ja, nou ja, dat maakt nou, het ook niet uit. Olga, ik verklap het maar. Nee, nee Olga Zuidoek heeft me benaderd om, om iets te schrijven... En, ik hou veel dat soort dingen altijd een beetje af. Maar hier vandaag voelde ik toch ook wel een soort noodzaak om, om daar iets mee te doen. En jij schrijft voor haar het verhaal? Ja. In opdracht van haar? Nee, in opdracht van mezelf. Ja. ja. Dat, is, dat is dus echt een, een nieuwe weg. Toneelschrijven is totaal anders, toch? Ja, ja nee, dat is weer heel, heel iets anders. Je kijkt er nu ook een beetje ouder ja, ja. bij. Ik heb het nog, Je... nog tegen niemand gezegd. Ja, Geef geeft niks, jongen. Ja, speak out. Ja. <laughs> wat, wat kom je tegen nu je bent begonnen met deze nieuwe, dit nieuwe leven? Nou, het, nee, het is ook geen nieuw leven. Nee, als je film schrijft, dan, dan schrijf je veel gemonteerder en veel meer in. Voor toneel moet alles in de dialoog gebeuren, en dat, dat is wel een hele andere manier van schrijven. Ja. Ik begrijp eigenlijk heel goed dat Olga Zuider ook bij jou terechtkomt: dat mededogen. Ik zie het haar spelen. Ik weet helemaal niet wat voor verhaal het wordt, maar ik zie het nu al voor me. Ja, leuk. Ja. Dat is dus automatisch horen jullie bij elkaar. Nou, nou jouw overgrootvader die liet uh, 58 kisten ongepubliceerd werken na. Ja. Dus. Ja. Ik heb, uh, ik heb een laadje. Er liggen wat papiertjes in. Er liggen wat papiertjes in. Ja. Nou, hij, ja. hij, die man bewaarde alles. Hè. Die bewaarde ook zijn kassabonnetjes en zijn notities. En... Oh ja, nou je hebt toch ook wel een hele ja, doos met de administratie. Wel, ja, ja, ik bewaar ook heel veel. Komt vast ja. wel goed. Nou, er zijn nog allerlei mensen die uh, boos zijn over uitspraken... aan het begin van deze uitzending. En die gaan er dan over ja. met name dan over dat je... Uh, nationaal-socialistische partij zei over de PVV... waar ja, dat nou, ik ja, daar goed, niet op ingreep, dat is... Nee, maar het is natuurlijk een, een, een partij die aan de ene kant heel nationalistisch is... en dat niet onder stoel of banken steekt. Als je zegt, van we gaan Nederland teruggeven aan de Nederlanders... ik weet niet van wie het was, en, uh, of, of het ooit van de Belgen is geweest... Of aan, van Nederland, aan... aan Nederland, aan Nederland. Nee. Nederlanders teruggeven, dat is vrij nationalistisch. De Friesland aan de Vriezen, Limburg aan de Limburgers... En, en ze gaan heel prat op hoe sociaal ze zijn... en dat ze dit kabinet uh, toch echt voor de, voor de socialistische normen staan. Ja, ja daar hebben we heel mooi over. Dit debat voor. is uh, nog niet afgelopen. Ja. Ik, kan, ik kan het niet anders zeggen. Zeg even wat er op je tegel staat, want het ziet eruit... als een hele erge grote van Dij Liaans volzin. <laughs> het is de uitspraak van uh, Harm Jan... Uh, een ode aan de twijfel. M misschien is de zus van We Zullen Wel Zien en de nicht van Wellicht. Ja, die had ik ook voorbij horen komen. Die was leuk. Ja. Dankjewel dat je hier was. Uh, Adam en Eva, geregisseerd door Norbert de Hall. En het scenario: Robert Albening is vanaf zondag 6 maart te zien op Nederland 2. En hierna zometeen Harry Kies, de grootste cabaretproducent. En die praat met Margreet Rijntjes over zijn laatste voorstelling. Want hij gaat het mee ophouden. Dankjewel. Ah, ja. Dank meneer Albert in Tijn. Dit was aflevering 2240 Adam Eva vanaf zondagavond om 9 uur op Nederland 2. Ik wens u een prettig weekend. Tot maandag. Radio 1: kennisstof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Wat hebben Audrey Hepburn, Mohammed Ali en André Hazes met elkaar gemeen. Ze keken alle drie in de lens van fotograaf Vincent Mensel. Ad van Liem schreef een boek over moffenvrienden en verzetshelden. En Simona Kleinsma wil het liefst in de tonen van een lied wonen. U ziet het in Kunst of TV. Zondag even over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Er komt een moment dat mijn zoon wil weten hoe dat nou zat. Een zoektocht naar vermeende vaders en echte vaders en echte, echte vaders. Toen ik het allemaal ging uitzoeken, toen waren alle betrokkenen dood. Zowel mijn moeder en die drie mannen. Luister zondagavond naar de documentaire Familiegeheimen. In de puberteit heeft het, denk ik, dat dat medeoorzaak is geweest... dat ik me heel erg lang